Twee uur, Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental in het Caribisch gebied door de orkaan Sandy is opgelopen tot 65. Vooral Haiti, het armste land in de regio, is zwaar getroffen. Zeker 51 mensen kwamen om het leven. Volgens de autoriteiten kan het dodental nog verder oplopen. In Haiti heeft het tot vrijdag drie dagen achtereen hard geregend, waardoor rivieren buiten hun oevers traden. Een aantal tentenkampen, opgericht na de verwoestende aardbeving van begin 2010, kwam onder water te staan. Op Cuba eiste Sandy zeker elf levens. Tienduizenden huizen zijn daardoor de orkaan verwoest. Er vielen ook doden op Jamaica, de Bahama's en op Puerto Rico. Sandy trekt nu over de Atlantische Oceaan in de richting van de oostkust van de Verenigde Staten. De Tweede Kamerfracties van VVD en PVDA komen de komende dag bij elkaar om het concept regeerakkoord te bespreken. De onderhandelaars van VVD en PVDA hebben de doorrekeningen van het CPB ontvangen en die geven geen aanleiding om verder te onderhandelen. De onderhandelaars Rutte en Samson brengen komende dag ook verslag uit aan de informateurs Kamp en Bos. Betrouwbare bronnen in Den Haag weten al namen van beoogde ministers en staatssecretarissen. Als de fracties instemmen met het concept-regeerakkoord... dan kan het nieuwe kabinet snel worden beëdigd. In Bergen-op-Zoom zijn tien woningen en een aantal winkels ontruimd geweest... na een brand in een winkelcentrum. Bij de brand was een gaslek ontstaan en de brandweer vreesde voor een explosie. De brandweer vond het onverantwoord om te blussen... zolang er gas het gebouw instroomde. Aan het einde van de avond sloten de medewerkers van het elektriciteitsbedrijf de gasleiding af... en konden de hulpverleners verder met hun werk. Rond 1 uur was het vuur geblust. De geëvacueerden werden tijdelijk opgevangen in een gymzaal. Ze mogen terug naar huis. Niemand is gewond geraakt. Het weer vannacht bewolkt en af en toe regen. Overdag bewolkt en regenachtig. Het wordt 8 graden in het oosten en 11 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven. Zich hoort u dat als laatste nou ook over die Bacteries van, van die deunerkebab. Ja, sorry hoor, even vies plaatje. Maar het zal je maar gebeuren dat je er ziek van wordt. Hè? Nou, dat hoef ik voorlopig ook niet te hebben. Maar ik ben toch al niet zo van het buitenlandse eten. Maar nou zat ik wel te denken. Zijn er niet meer van die vieze Waar je een broodje koopt. Want nou wordt die Turk weer alleen gepakt. Maar bij mij en hem doen ze de snackbar van een gewone Hollander. En die kerel die staat altijd aan ze kon te krabben, van achteren en van voren. En dan denk ik, laat ze daar nou eens controleren. Ja, ik, ik, ik koop er niet alleen een blikje bier of iets. Maar verder moet ik er niet aan denken. Maar ik weet dat die ventse handen nooit was... nadat die Mandela op de trein heeft gezet. Dus ja, ik ben helemaal niet zo van meteen discriminatie en al die dingen. Maar ik vind het toch lullig voor die Turk. He, ook al eet ik vanavond lekker weer Hollandse spruitjes. Maar goed, let dus op in de snackbar. Maar toch, smakelijk eten voor morgen. Doei, doei! <klaars> Welkom, welkom, lieve luisteraars. Dat was uh, de Groentevrouw. Kijk op www.groentevrouw.nl voor... Uh, oh, kom, sorry, kom is het. Uh, voor meer moois uh, en uh, fijne gedachten. Ik heb uh, eindelijk weer een, een, uh, een gast, een damesgast. <laughs> welkom, uh, Marjolein van Heemstra. Uh, je bent hier geen onbekende qua naam... want uh, je bent al meerdere malen over de tong gegaan. Uh, als theatermaker en actrice in je eigen stuk, Mahabharata. Mm -hmm. En als schrijfster van het stuk Jamaica Farewell... Hè, waar je je nicht zo mooi in schittert. De je van Helbergen. En je schreef ook veel meer. Uh, een dichtbundel. Waar heb... Oh. heb ik het neerge... oh, ja, Hier, Dichtbundel. En net een roman. Ja. Dus uh, ongelooflijk. De uh, dichtbundel heet uh, Als Mozes had doorgevraagd. En de roman die net uit is uh, De Laatste Adema. Het lijkt je allemaal even makkelijk af te gaan. Hoe kan dat? Ben je zo'n multitalent? Nou ja, het gaat me niet allemaal even makkelijk af, kan ik je vertellen. <laughs> het is best wel hard werken. Um, ja, ik, uh, ik kan misschien uh, wel redelijk goed schakelen. Dus van het een in het andere. Dat is het run in Duiken. the family? Is dat, uh, is dat iets wat bij jullie thuis uh, het algemeen zo is? Iedereen nou, zo? hard werken was wel, uh, is wel iets. Wat, oh, goed. Uh, nou ja, het is, is een adellijke familie, want je bent, je bent een barones. Ik had vroeger ook een vriendinnetje die barones was. Judith Wettmuller van Elg, ken je die toevallig? Nee, we kennen elkaar niet allemaal, wel nee, nee. bijna allemaal. We zijn ook bijna allemaal familie. Ja, oh. maar, uh... ja. nou goed. Uh, ik, ik heb begrepen dat bij jou in de familie het voornamelijk bestuurders zijn... en politici, hè, door de ja. eeuwen heen. Ja, en, dus, uh... ja precies. En uh, op Windens, nou, ja, behalve dan de, de bommeneef, uh, is natuurlijk uh, uh, uh, Ella... Is dat, ja. is dat een oud-tante, een oma of een... Het is een um, uh, ja, achternichtje van mijn grootvader, zo ongeveer. Oh, een achter... ja. en, en zij was de moeder van uh, Audrey Hepburn. Ja, of, of Ellen was misschien de tante van mijn grootvader. Oh. Ja, en dan ja. is dus Audrey Hepburn het achternichtje. Nou, is... Ja. <laughs> ja <dat> is toch <laughs> leuk. Goed. Uh, nou, over die adel straks meer. Maar dan uh, uh, vooral via je boek De Laatste Adema. Dat is geen autobiografisch boek. Maar natuurlijk pure fictie. Aangekleed met de kennis die je zelf... Uh, ja, over de binnenkant hebt van het, uh, het adellijk zijn. Ja, mm -hmm. toch? Ja. Nou, goed. Uh, ja, muziek, ik weet niet... Ja, oh, Martin, Martin uh, Hulsover doet de techniek. En die, die steekt zijn duim op. Dus, uh, nou, je hebt uh, muziek meegenomen. We gaan naar een heel modern. Het geluid doet het, staat hier ook... Dus wat gaan we als eerste plaatje even draaien? Um, als eerste uh, Aisha van Cheb Galet. En waarom? Zomaar? maar? Nou, ik heb hele bijzondere herinneringen aan dat nummer. Want dat draaiden ze altijd bij mij op de middelbare school tijdens schoolfeesten. En als je dan, er uh, was ik denk ik 16 of zo. En ik was heel erg verliefd op een uh, Marokkaanse jongen, Soufiane. En als dan dat liedje kwam, dan keken we naar elkaar door de aula en dan storten we en in elkaar armen. En dat niet, werkt nooit iets of wel? <laughs> jawel, iets jawel, We hebben drie jaar verkering gehad. Oh, oké. Okay. Ja, dus het was soort van het eerste grote liefdeslied uh, in mijn leven. Alright. En die school stond in Rotterdam? Ja, in Rotterdam. Oké, okay. ga ja. ja. Nou, oké. Kom zien. Je Komt eventjes opzommen, Marjolein, wat ik eh, eh, voor de rest van de nacht heb. Eh, eh, oh ja, ik heb een uh, grappig kort hoorspel, dat heet De Telefoonbeantwoorder. Dat is gemaakt door uh, oud-KRO-collega Louis Huet in 1986. En eh, tijdens hoorspel eh, op herhaling heb ik een hele mooie. Weer een van Marjolein Bierens. Loepna, Loepna. Dat is een grimmig vrouwenportret van een jong Marokkaans meisje. Loepna, dat de weg behoorlijk kwijt is geraakt. En Loepna staat een model voor al die ontheemde meisjes die rondzwerven. Die je kan tegenkomen in Hoogkatterijnen bijvoorbeeld. Maar Loepna heeft er dan geen stoet vriendinnen achteraan hangen. Want ze. Ze is een loner en uh, u hoort dan uh, Katja Schuur Schuurman als Loepna en dat doet ze heel goed. Ze praat wat snel, maar daar wen je wel aan. Ik moet even mijn bril hebben, ik zie helemaal niks. Oh ja, oké. Okay. Goed. K heb je K luister jij wel eens naar hoorspelen? Nee, niet zoveel eigenlijk. Oké, okay. kan je ook nog voor schrijven, hè? Ja, mooi Misschien moet ik dat ook nog eens gaan doen. Ja, tuurlijk. <laughs> God, tijd over. Ja, daarom. Nou, theater, gedichten, boeken, film, dat heb je allemaal gedaan. Dus, uh... Oh ja, ik las, toen ik oh ja, moest voorbereiden dat je hier kwam... Uh, um, jouw columns uit de NRC Next. Want ik heb wel de NRC, maar niet de NRC Next. De, de Party Crash, uh, dat is toch wel... Uh, leg even uit wat dat was. Nou, ik ging... Um, het was eigenlijk voor NRC Digitaal. En een aantal hebben toen in Next gestaan. Oh, okay. Maar um, ik ging dan elke week langs bij mensen die een klein feestje hadden. Dus iets heel persoonlijks. Een verjaardag of Sinterklaas of uh, whatever. En dan vroeg ik of ik mee mocht doen. Dus eigenlijk of ik welkom was in hun uh, besloten kring. En ik had vaak wel iets bij me, uh, wijn of bloemen of zo. Ja. En dan um, ja, kijken wat er gebeurt. Dus een uh, soort test. van uh, Als je als vreemde tegenover een vreemde staat, wat, ja. wat doet dat dan? Ja, ja ik, ik heb maar de helft gelezen hoor. Maar uh, uh, hoe heet het? het is toch... Uh, uh, er zit altijd iets ongemakkelijks in, hè? Ja. ja. Als mensen weigeren, maar ook als ze als je binnenlaten. laten. Ja, want dan, dan begin, als, soms was ik zelfs blij als ik geweigerd was... dan kon ik weer naar huis. Want ik had er zelf ook niet zin in. Hè? En het is natuurlijk best wel kwetsbaar als je zo... Uh, uh, ja, mag ik meedoen? En dan, nou, oké. Okay. En dan, ja, dan wat is dan meedoen, weet je wel? Wanneer hoort er dan echt bij? Maar, maar wat bezielt je om, om, om, om dit te ondernemen? Is dat gewoon om stof te hebben voor een column? Of wilde je ook echt iets onderzoeken? Ja, ik vond het interessant, ik vind het altijd wel interessant... om, um, om gewoon af en toe uit je eigen comfortzone te stappen... en te kijken van, wie ben je nou eigenlijk in de ogen van vreemden? Want je weet altijd heel goed, weet je zit toch een beetje vastgeroest... vaak met je vrienden ja. en je familie en die eeuwige patronen... die je elke dag weer herhaalt. Ja. Dus een soort van frisse blik ook op jezelf. Ja, ja oké. Okay. Je schrijft ook nog steeds een column nu uh, voor de... Uh... Nu voor Trouw. En waar gaat die over? Nou, die eerst over ruzie, maar zij wilde liever iets positiefs <laughs> in tijden van crisis. Dus ik schrijf nu over oplossingen. Over oplossingen? Ja, mensen die oplossingen hebben voor alledaagse problemen. En daar ga ik dan mee langs. Oké. Okay. Ja. Nou, weet je wat, je zou eigenlijk ook uh, um, uh, gesproken columns kunnen doen voor de radio. Ja, ja. Ja, goed idee. Nou goed, je, mag je, je bent zo welkom in mijn programma. Ja. Alleen er zijn geen centjes voor, dus... Uh, maar ja, misschien kan je het meestal aan twee kanten snijden. Dus dat wat je voor de, voor de trouw schrijft... Ja, dus dat je... ik die dan een week later voorlezen. Ja. Ja. Nou. ja, leuk. Denk er maar over na. Ja, oké, okay. Nou, hartstikke goed. Um, uh, dit programma mag allemaal niks kosten natuurlijk, maar goed. Uh, oh, ik was aan het opzommen, hè. Oh ja, wat gaan we nog verder doen? Nou, weet je wat, laat u zich maar gewoon verrassen. Ik zeg alleen nog even www.adelinevanlieer.nl... En uh, daar kan je alles op terugluisteren, podcasten en uh, whatever. En uh, je kunt ook mailen naar het hetgoedeleven.nl. Je kan me Facebook en uh, Twitteren. En, uh. Nou goed, weet je wat? Doe nog even nu een muziekje en dan gaan we echt aan de slag. Oké, okay. en ik ga dat dan uh, aanzetten. Hè? Ja, dan ga jij aanzetten? Ja. ja ga maar, jij kondigt maar aan, je bent DJ. Ja, oké, okay. dit is uh, Fuck You van Annie DeFranco. Oh, nou gezellig. <lacht> <lacht> ja, doe je hem aangezet? Ik heb hem aangezet. Horen we iets? Echt, heb je hem echt aangezet? Kijk eens goed. Honderd procent. Hij loopt. Okay. Hij komt heel zacht. Hij begint heel zacht. En daar komt ze. Ik denk I think I'm going for a walk now. I feel a little unsteady. Ik one no way follow me. Said maybe you. I could make you happy, you know, if you weren't already. I could do a lot of things, and I do. <laughs> Tell you the truth, I prefer the worst to you. Too bad you had to have a better half. She's not really my type, but I think you two are forever. I hate to say it But you're perfect together So fuck you in the first place, who am I, that I should be vying for your touch, say so who am I, I bet you can't even tell me that much, say so who am I, I bet you can't even tell me that much, say so who am I, somebody just tell me that much, say so who am I, Annie Di Franco En uh, vooral gekozen op de tekst. Fuck you. Maar goed. <laughs> <laughs> Het was een keuze van Marjolein van Heemstra. <laughs> en mijn gasten vanavond. Uh, vannacht, Oeh, shit. Uh, waar droomde jij van als puber? Wat wilde jij worden? Um, ja, een paar dingen. Ik wilde astronaut worden. En um, ik wilde ook wel graag... Uh, zoiets als conflictbemiddelaar worden. Of bij de Verenigde Naties werken. En de wereld over naar... Uh, Rampgebieden. Oké. Okay. Kijk me heel leuk. <laughs> dat astronaut, dat heeft er toch nog. Een, je, hebt, je hebt tot en met uh, André Kruiper toch wel. Is, is dat gedicht van jou ook in de ruimte nu voorgelezen? Ja, hij heeft die voorgelezen in de ruimte, ja. Vorig jaar ergens. Ja, nou dat is, je had een fantastische actie. Uh, je had een uh, gedichtbundel. Ja. En toen had je op uh, internet, hè, uh, bij Facebook, of in ieder geval... Ik had een uh, site gemaakt met allemaal filmpjes ja. van mensen die die gedichten voorlezen. En André Kuipers las het gedicht voor wat ik eigenlijk voor hem geschreven had. Ja. Aan een ruimtevaarder. Ja. En dat heeft hij ook voorgelezen in de ruimte. Ja, gek toch? Ja. Nou, perfecte actie. Uh, eh, maar, je, maar je koos na je middelbare school... Uh, Godsdienstwetenschappen. Ja. Waarom? Nou, dat had een beetje met dat conflictbemiddelaar te maken. Want astronaut lag niet meer uh, binnen de mogelijkheden. Want ik had, geen, ik had niet eens wiskunde, volgens mij mijn eindexamen. Ja. Dus um, toen dacht ik, uh, ik ga godsdienstwetenschappen doen en dan uh, leer je natuurlijk en dan uh, Arabisch en Hebreeuws. Dus ik had al een beetje voor me welk conflict ik dan zou oplossen. En uh, dat heb ik gedaan. Ja. En je hebt het ook helemaal nou, ik heb het conflict niet opgelost, nee. maar <laughs> ik heb zelf gestudeerd. Uh, godsdienstwetenschap heb ik afgemaakt. Ik heb nog een jaar Arabisch gestudeerd en een tijdje Hebreeuwse les ook. Uh, maar dat is een beetje weggezakt, moet ik zeggen. Hé, hey, en, en, en wat heeft het je opgeleverd, die studie? Nou, um, wel inzicht in um, wat mensen heilig is, wat ze beweegt. En, um, en ook in veel ideeën, want je, je krijgt veel sociologie en psychologie... en um, uh, veel filosofie van godsdienst ook... Ja, gewoon begrijpen hoe die systemen werken en waar het vandaan komt... en hoe, uh, wat eigenlijk ook de kracht is van verhalen. En, en ben je zelf gelovig? Nou, dat wisselt een beetje. Per dag. Echt waar? Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik ben het wel geweest. Ik heb een tijdje best wel gezocht. Toen ik net ging studeren, ging ik ook wel naar de kerk. En, um, maar dat, uh, ik heb ook nog overwogen om predikant te worden. Maar dat is, uh, is er niet doorheen gekomen. Nee, ergens zei je van, het is zo'n omweg. Ja, dus... religie, ja. Ja, omdat, um, omdat er, ja, er zit zoveel ruis tussen. En er zitten heel veel hele bijzondere mooie dingen en mooie teksten. En natuurlijk ook profeten die je heel direct inspireren of mystici. Maar aan de andere kant ook zoveel onzin. Zoveel onzin. Ja, en, en zoveel dingen die eigenlijk iets anders vervangen. Ja. Dus daar uh, kreeg ik genoeg van. Dus toen het theater, en als je dan bedenkt... dat theater eigenlijk ook in de kerk is ontstaan. Ja. ja grappig is dat. Je toneelstukken, um, uh, dat zijn ook onderzoeken? Ja, eigenlijk wel. Het ja. zijn vaak hele persoonlijke... het begint met een hele persoonlijke vraag. En die ga ik dan uh, een paar maanden onderzoeken. En daar komt dan een... Uh, ja, Ik zou het bijna een verslag noemen, maar dat klinkt heel erg saai. Maar mijn voorstellingen zijn best wel um, uh, simpel... Zeg maar in opzet. Dus heel vaak sta ik gewoon en ik praat over iets wat ik heb onderzocht. Ik had heel graag gezien, maar heb ik gemist jouw eerste deel van het Drieluik, waar je nu pas bij het derde deel op bent. Hè? Ja. Dat was uh, Family 81. Ja. Leg even uit. Nou, ik, ben, um, ik ging een Drieluik maken over verbondenheid. Hoe je eigenlijk in deze tijd wel of niet verbonden bent met mensen over de hele wereld. En toen heb ik um, drie mensen gezocht die op dezelfde dag geboren zijn als ik, maar op een andere plek in de wereld. En. Um, Eigenlijk wilde ik onderzoeken wat nou echt, of er een verhaal is van onze generatie. Ja. En of het uitmaakt dat wij zijn opgegroeid in een geglobaliseerde wereld. Dus ik heb die mensen uh, zo ver gekregen dat ze een maand met mij gingen skypen en mailen. En toen heb ik ze alle drie een week, anderhalve week opgezocht. En um, eigenlijk heb ik een voorstelling gemaakt over, nou ja, ten eerste over die reis, dus die bezoeken, wat, wat er gebeurde. wat er gebeurt als je bij een wild vreemde eigenlijk uh, een week gaat logeren. Onder het mom van, nou ja, wij zijn een soort van familie, want we zijn op dezelfde dag geboren en we delen een geschiedenis. En uh, dat had ik vermengd met allemaal. alle herinneringen die we eigenlijk hadden. en alle gezamenlijke herinneringen die we hadden. aan grote politieke gebeurtenissen. Ja. En het was dus een uh, uh, jongen in uh, India? India, uh, Libanon en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Ja. En bij dat, bij dat meisje in Zuid-Afrika, die, die uh, toen je daar kwam logeren. Ja, daar liep het een beetje spaak omdat um, we hadden heel goed contact eigenlijk uh, voordat ik haar echt, uh, echt naar haar toe ging. Um, maar toen ik daar eenmaal kwam, bleek er toch heel veel in de weg te zitten. Ons contact, het feit dat ik wit ben en zij zwart, om het, als je het even zo lelijk wil zeggen. En um, die hele apartheidsgeschiedenis, um, het feit dat ik daar kwam om haar herinneringen te verzamelen. En zij verder niet zoveel controle had over wat daarmee gebeurde. Dus er ging een raar soort macht. Um, Spel ontstond er en ik vroeg eigenlijk te veel. Ik was ook niet um, ontvankelijk genoeg voor haar uh, gevoeligheden en dat werd heel erg ingewikkeld. Dat vond je zelf ook? Ja, achteraf zeker. Want ik, ik, ik bedoel, ik heb niet bereikt wat ik in eerste instantie oh, nee. wilde. Maar heb je dit? dit uh, ik heb de voorstelling dus niet gezien. Heb je dat ook ja. gebruikt in de ja. voorstelling? Dus dat uiteindelijk is meestal is, ja. is zo in zo'n onderzoek dat je loopt tegen iets aan en dan denk je shit, het is mislukt. En uiteindelijk blijkt die mislukking altijd Tuurlijk. de grootste kracht van het verhaal. Ja, ja Want daar zit, daar zit uiteindelijk de pijn, of ja. de, de echte wrijving. Want volgens mij is dat, ik heb je tweede stuk wel gezien, Mahabharata. Ja. Uh, daar zit de wrijving op een gegeven moment. Uh, nou ja, dan moet je ook maar even eerst uitleggen wat, wat dat was, die voorstelling. Nou, ik ging met die jongen uit India, die ik dus in Family 81 uh, had ik hem ontmoet. En we hadden echt een klik en... En we kwamen erachter toen ik in India was... dat we dezelfde film hadden gezien toen we negen waren. En dat die film bij ons allebei een hele grote indruk... of op ons allebei een grote indruk had gemaakt. En toen dacht ik, vond ik zo bijzonder eigenlijk... dat uit die ene voorstelling zo'n nieuw verhaal kwam. Dat ik dacht, nou, dan ga ik een volgende voorstelling maken. wordt het gewoon vervolg. En uh, dat gaat dan over die film. En hoe dus één film op twee totaal verschillende plekken in de wereld... Uh, twee kinderen eigenlijk uh, beïnvloed. Dit is de film uh, Mahabharata van uh, Peter Brook. Ja. Hè? Die heeft hij uh, gemaakt in de '89. Dat deed hij met acteurs van over de hele wereld. Afrikanen, Europeanen, Aziaten, alles door elkaar. Uh, en dat moesten samen één familie uitbeelden. Die film duurde uiteindelijk zeven uur. Ja. Ja. En uh, die werd wereldwijd vertoond in 1990. Nou, het ja. was je dus negen. En het was ook nog een voorstelling. Die duurde een ja. hele nacht. Het begon ja. eigenlijk met een voorstelling. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, heb, ik heb er hele stukken van gezien in de tijd. Ook. Ja. Maar goed, de, de, uh, uh, die, die, die film heeft ook heel veel stof doen opwaaien. Want dat kon ja. allemaal niet. En, uh, maar in jouw voorstelling is het punt van wrijving... dat is het sterkste punt in de voorstelling. Want dan ga je naar de Universiteit van Poenen. Ja. Dan, en dan kom je een meisje tegen daar. Ik weet ook niet of, of dit fictief is, maar ik neem aan... toch Die dat... ontmoeting is heeft plaatsgevonden. En wat er vervolgens gebeurt in de voorstelling... is eigenlijk dat ik... we hebben een conflict gehad... Op de universiteit. En dat conflict is niet zo erg uit de hand gelopen. als het in mijn voorstelling doet. Nee. Want daar ben ik eigenlijk gaan verder denken. Je hebt toch heel vaak dat er iets. je hebt een conflict met iemand. en dan denk je op de fiets naar huis. en denk je shit, dit had ik moeten zeggen. en dat had ik moeten zeggen. en dat. en dan had hij dit gezegd. en had ik dat gezegd. Ja. En eigenlijk is die eindmonoloog uh, zo'n. Ja. Zo'n eigen gedachte. Maar je kon. moet even zeggen wat, wat de kern van die monoloog was. Nou, de, de kern is dat uh, Sajit en ik komen daar aan met onze ideeën over. nou, Dit is een universeel verhaal en is het niet mooi en iedereen samen. En dan zegt de meisje daar best wel een, een fundamentalistische hindoe die zegt van nee, het is geen universeel verhaal, het is mijn verhaal. En jij mag daar niet aankomen, want dit is gewoon van mij. En dan krijgen we een discussie over. Um, universaliteit eigenlijk en of dat bestaat. En of je als mens nou moet geloven in gemeenschappelijkheid... of dat je moet geloven in je eigen groep en dat dat gewoon genoeg is. En dat, uh, dat loopt helemaal uit de hand en dat wordt een enorme oorlog eigenlijk. In die film zit ook een hele grote oorlog. En dit was ook een beetje onze verbeelding van die oorlog in de film. Ja. En het gaat echt over de vraag um, of, ide of zo'n ideaal van universaliteit... of dat stand kan houden in een wereld als deze. Dat hoop jij. Uh, ik hoop dat, maar ik zie ook heel erg de beperking daarvan. En ik hoop, wat ik ook in die voorstellingen laat zien... is natuurlijk dat dat heel erg ook mijn westerse... Uh, welopgevoede, uh, veilige visie is. En ik zit niet zoals zij in een stad... waar moslims en hindoes elkaar uh, twee jaar geleden nog in de fik staken. En ik heb dus niet die confrontaties en die, uh, die, die pijn die zij heeft. Dus het is voor mij ook makkelijker om daarin te geloven. Ja. Dus ik zet mezelf ook wel enigszins neer, denk ik, als een... Een beetje een um, naïef, uh... iets wat naïef pacifist. En ik, ja. ik speel ook haar rol. Dus ik, ik probeer me ook te verplaatsen in haar ja. Ja. standpunt eigenlijk. Nou, het maakt die voorstellingen uh, in ieder geval ontzettend spannend. Ik vond het heel mooi, want uh, het raakt je in je hoofd en je hart. Hè? Dus dat is heel, heel erg bijzonder. Fijn. En, en nu ben je bezig met uh, het derde deel. Ja, dat komt in het voorjaar. In mei komt dat uit. Oh dan pas? Ja. Dus eerst komt nu een andere voorstelling oh, tussendoor. oké, okay, oké. Okay. Nee, ja. want die derde voorstelling... dat doe je met die, met die uh, pacifist. Hoe Gary die? Davis. Gary Davis. Ja. Die is nu 90 of zo. 91, ja. 91. Ja. Dat is een man die uh, na de Tweede Wereldoorlog... zijn uh, paspoort in de fik gestoken heeft en zegt ja, van... Verscheurd. Ik ben nu wereldburger, ja. bekijk het maar. Ja, ja hij moest vechten, um, bommen werpen uh, op Duitsland... en hij realiseerde zich ergens daar in de lucht van... ik ben nu mensen aan het vermoorden... En, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Wat is dit voor verhaal? En ik wil me hier helemaal niet aan verbinden. En toen en zijn broer was ook al overleden in die tweede wereldoorlog. Zij was eigenlijk woedend dat hij in zo'n positie was geduwd als, als zomaar een acteur, want hij was gewoon acteur op Broadway. En toen is hij um, toen hij terug was in Amerika dacht hij, nou ja, als ik dan toch acteur ben, dan ga ik gewoon eigen voorstelling maken. En dat wordt een wereldwijd project. En toen is hij heeft zijn paspoort verscheurd, heeft zichzelf uitgeroepen tot wereldburger. En dat is een Beweging geworden waar, waar duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen uh, hem zijn gaan volgen. Ja. En die uiteindelijk ook weer enigszins stille dood gestorven is. Maar hij is nog steeds wie hij is met al zijn passie en zijn vuur. En hij staat elke dag op om die strijd te leveren. Ja. Dus we was een voorstelling eigenlijk over volhardendheid en optimisme. Want je bent naar hem toe geweest? Ja, ik heb een paar dagen met hem doorgebracht. Hoe was dat? doodvermoeiend. Ik werd helemaal gek. <lacht> ja. Want hij vond mij zo uh, slecht... Um, uh, ja, hij vond dat ik mijn rechten niet kende. Het feit dat ik de universele verklaring van de rechten van de mens... niet uit mijn hoofd kende, vond hij echt vreselijk. Hij vond dat ik mijn geschiedenis niet kende. Hij vond onze generatie ook heel uh, passief en lui. En, en, en dat vond ik wel interessant, want ik dacht, ja wij, wij zijn natuurlijk... Straks komt er een generatie die niemand meer kent... die de oorlog heeft meegemaakt. Ja. En in de westerse wereld zijn we zo doordrongen van die Tweede Wereldoorlog. Maar die raakt wel op de achtergrond. En wat gebeurt er als die herinnering verdwijnt? En hij is duidelijk nog iemand... Weet je, Hij heeft daar letterlijk in gezeten. Hij heeft zijn broer verloren. Hij heeft mensen ja, vermoord, noemt hij het ook echt zelf. Dus ja, hij heeft ja. die pijn. En, um, en daardoor is het heel invoelbaar. En straks is dat weg. En wat doet dan een volgende generatie daarmee? En dat is ook zijn vraag. Ja. Ah, ja, ja. Nou, dus dat komt in maart. Ik ben benieuwd. En mei, mei. Of mei. Ja. Hey, en maar hij komt, neem ik aan, niet zelf. Nee, nee, nee, nee, nee. dat was eerst mijn plan. Maar ja. hij, en hij is 91. En, je wordt en hij heeft geen paspoort. <laughs> <Okay>. <laughs> Zo moest ik met de boot via Mexico. En dan moest hij in een koffer. En oh, ik dacht, ja, nee, nee dat, ga ik, dat ga ik niet doen. Nee, okay. nee. Maar je bent nu heel hard bezig. Je uh, uh, bent een voorstelling over Suriname aan het maken? Ja. ja, dat is eigenlijk een voorstelling over de vraag hoe je met geschiedenis omgaat. En daar uh, zit heel erg uh, ons koloniale verleden in. En um, hoe wij als Nederlanders omgaan daarmee. En de relatie tussen Nederland en Suriname. En we maken een uh, biografie van, van Desi Bouterse, de president. En eigenlijk aan de hand van zijn leven... vertellen we over die recente geschiedenis tussen die twee landen. Okay. En over onze persoonlijke blik ook op dat land. want is voor, Ik maak het met uh, nog twee makers. Ja? Loek Knuijens en John Rockon. En we hebben alle drie een andere insteek. En Anouk is, is, is dramaturge van huis. Ja. En John is. Uh, John is theatermaker. Theatermaker. Ja. Hij is van Surinaams uh, ja, afkomst. Ja, dus voor hem gaat het heel erg over zijn identiteit. En Anouk is heel erg, uh, gaat het heel erg over de P van de A geschiedenis. En die maakbaarheid, waar zij dan heel erg in geloofd, of geloofde. En ik ja. heb mezelf uh, nogal wat familieleden die daar gouverneur waren. Waar ik wel wat vraagtekens bij heb. Dus. Ja, ja, ja. En je bent <laughs> ja. terug geweest? terug? Je bent geweest in ja. Suriname? Niet zo lang geleden? Ja. En hoe was dat? Heb je, je Boutersen bijvoorbeeld gesproken? Nee. nee. We, hebben wel, um, we zijn op allemaal plekken geweest waar hij zou komen. Maar die man is een soort mythe daarvan. Dan roept iedereen hij komt, hij komt en dan komt hij niet. En, had je dat um, gewild? Had je wel met hem willen praten? Nee, ik was dus eigenlijk opgelucht. Want ik had, uh, ik had wel voor een moreel dilemma gestaan. Als ik hem had ontmoet. Want... Kijk, John die zei dan van, ja, je geeft hem gewoon een hand en zo. En voor mij lag, lag dat toch veel ingewikkelder. Dus ik was ergens wel opgelucht. En ik vond het ook wel weer grappig dat wij... We hebben heel veel mensen gesproken die heel dicht bij hem staan. Uh, vooral uit zijn jeugd ook. Om echt een idee te krijgen van, wat is nou dit verhaal? Want die man is zoveel verhalen. Zoals elke geschiedenis ook zoveel verhalen is. En, uh, en dan vind ik het wel weer grappig dat hij dan zelf zich niet toont of zo. Hij is één keer langs ons gereden in zijn geblindeerde auto... En we wisten zeker dat hij erin zat. Maar hij, dus het kan dat hij ons gezien heeft, maar wij hebben hem niet gezien. Nee. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd heel benieuwd wat jullie, hoe jullie dat gaan doen. Dat komt uh, half december uit? 8 december is Ach, de première. En dan spelen jullie het in? We spelen het eigenlijk door het hele land. Uh, in december en januari. Oké. Okay. Nou, ik ja. moet zeker kijken, daar ga ik weer verslag van uitbrengen. Leuk. Uh, uh, John Roccon, zo heet hij. Hij is eigenlijk ja. ook hiphopper. En, uh, en Martial Aarsman, begrijp ik. Ja. Ook ja. Rotterdam. Ja, hij is, hij is Rotterdammer, ja. Het, het, het is ook, we maken het bij de Rotterdamse ja. Schouwburg. Maar Anouk uh, komt uit Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Nou, gaan we gaan even een plaatje draaien en dan gaan we het ook weer ja. over uh, de poëzie hebben. Wat okay. gaan we draaien? Uh, oh, hij, walk I walk, walk van Holly Colightly. Wat is dit, wat is dit? Voor geluid? Oké, okay. ken ik niet, leuk. Dat is een leuk nummer, ja. Ik vind het heel Ach. grappig, dan. heel ja. If being me is easy from where you stand, Seeing it's believing from where I am Try being me if you think you can You think I got it easy Try being me Anything you do I did before I did it all before you You see, I already so want something new to see Dat, dat zou je ook wel, zo zou je ook wel willen zijn, Marjolein. Ja, soms wel. Want ik vind het heel moeilijk om, um, om me zo um, op te stellen. Dat je denkt van... Nou ja, soms zou het wel lekker zijn als je een beetje... Een beetje scheid aan alles. Wat meer had. scheid had ja. aan de mensen. En wat men vindt en zo. Precies, ja. ja, ja. Ja, heb ik wel vrij veel. Maar dat brengt je niet altijd even veel, Dan stop je je weg in de nacht. Ja, zie tot zes uur ja. achter een microfoon. Ja. Hé, hey, Jeroen Man. Uh, een onderzoek naar de mogelijkheid om te ontkomen aan de last van je geschiedenis. Hmm. Uh, geen vaste, stilstaande plek, maar proberen het leven als vloeibaar te ervaren. Zoiets? Ja, zoiets. En dat dan in de vorm van een fictieroman. De laatste Adema ja. gaat over Loina Adema, de laatste Adema. Na haar zal het geslacht uitsterven. Is dat erg? En hoe verhoudt Loina zich met haar afkomst, haar taak in het leven? Hmm. Ja? Moet ik het nog uitleggen? <laughs> nou goed. Ja? Het is geen ideeënroman, uh, maar een verzonnen verhaal hè, over een wereld die jij natuurlijk van binnenuit kent. Ja. Maar er worden wel een paar ideeën in gespuit. Hè? De, ja. de, de adellijke oom Samson, die verwoordt er in het midden van het boek uh, een aantal waar jij volgens mij grotendeels wel achter kan staan. Een aantal dingen die hij zegt. Mm. Uh, Lorna eet bij hem en uh, heeft de dan nog mysterieuze jonge Dawood meegenomen, die steeds voor haar huis zit hè, en op wie ze eigenlijk een beetje verliefd aan het worden is. En uh, die oom Samson die zegt: uh, Wat er verdwijnt als de adel verdwijnt. Hè, de oude eik op het dorpsplein. Nou, ik heb even die, die grote oratie uh, van Samson uh, voorgelezen, met een paar kleine vragen: Van daar wordt ertussen. Vind je dat mm -hmm. goed? Heb ik opgenomen? Ja. Primissen, een rem. Een rem die zorgt voor tijd en ruimte. Want dat is wat traditie is: Een rem op de waan van de dag, een herinnering aan het verleden die maakt dat je bezint eer je begint. Reflectie en afstand. Dat is wat we zullen missen. En met afstand bedoel ik de afstand die we nodig hebben... om het verschil te erkennen tussen de één en de ander. Er moet lucht zitten tussen twee mensen. Als ik niet de goede afstand heb, dan heb ik geen goed zicht op de mens tegenover mij. Geen totaalbeeld. Dan zie ik maar een klein deel. We staan tegenwoordig zo dicht op de olifant dat we hem niet meer kunnen zien. En waar staat die olifant dan precies voor? Nou, voor alles wat wij niet meer van een afstand bekijken. Alles waar we met onze neus bovenop zijn gaan staan. Wat we 24 uur per dag filmen, waar we reality-shows van maken... de politici die we dag en nacht volgen op Twitter... Hè, de rechtszaal waarin we ons persoonlijk leed willen spuien... het onderwijs dat we willen kneden tot een op maat gemaakt programma... voor onze verwende kinderen. Er is altijd afstand nodig tussen mens en mens, tussen volk en politiek. Alleen dan is er een kans op enige mate van objectiviteit en ik weet hoe de doorsnee Nederlander vandaag de dag tegen die afstand aankijkt... die verwarren ze met arrogantie. Arrogantie? Is het niet veel arroganter te denken dat de persoonlijke smalle blik de juiste is? Te denken dat je de wereld wel even kunt personaliseren? Begrijpen ze dan niet dat het geen zin heeft overal bovenop te duiken? Ze willen alles binnen handbereik, alles onder controle en op ooghoogte. Hè? Zodat ze nooit meer hoeven te denken dat er iets bestaat wat hun te boven gaat. De nabijheidsterreur is overal ingeslopen. Tot in onze persoonlijke relaties. Een mens heeft tegenwoordig alleen nog bestaansrecht... als hij zijn emoties op tafel gooit. We overstelpen elkaar met vertrouwelijkheden, met tranen en gegrijns. Maar we ontnemen elkaar de mogelijkheid om werkelijk te kijken. Maar als er altijd afstand is, kun je toch nooit dichter bij elkaar komen? En wat is dan precies dichter bij elkaar komen? Jullie Facebookpagina's, ouderen met de voornaam aanspreken... beleefdheidsfrasen weglaten, iedereen benaderen op je eigen niveau... is dat verbinden? Onzin! Verbinden gaat niet om wat er direct tussen jou en mij gebeurt. Verbinden gaat om het grotere geheel. Het gaat erom een vorm te vinden waarin zowel jij als ik het beste kan gedijen. Verbinden is samen ergens naar kijken. Niet elkaar tot treurends toe in de ogen staren... Maar mensen willen toch gelijk behandeld worden? Fout! Mensen willen uitzonderlijk behandeld worden. Weet je wat het probleem is? Mensen denken dat contact, echt contact... ontstaat als je jezelf laat zien aan de ander. Maar niemand begrijpt meer dat er ruimte nodig is... om dat echte contact te maken. Mensen vergeten dat het aangaan van een verbinding betekent... dat er tussen twee mensen iets moet groeien. Iets nieuws, iets gezamenlijks. Het is als het planten van een zaadje... Je hebt goede grond nodig, het zaadje moet diep genoeg geplant worden... er moet zon zijn en water en dagen om te groeien. Je kunt zeggen dat we erbij gebaat zijn... bij het wegvallen van formaliteiten, bij directheid en openheid... maar in werkelijkheid is het niets meer dan onwil om echt contact te maken. Onwil om uiteindelijk iets te kunnen oogsten. Waarom is iedereen tegenwoordig ontevreden? Omdat mensen de afstand missen. Omdat ze van gekkigheid niet meer weten hoe ze zich moeten gedragen omdat ze niet gelukkiger worden van het delen van hun intimiteiten. Van het veel te dicht op elkaar zitten. Mensen zijn eenzamer dan ooit. Opgesloten in instant contacten en momentopnames. Het is omdat wij ons verleden kennen dat we vooruit kunnen kijken. De toekomst in. Terug kunnen kijken is de kunst van het vooruitzien. Weten waar je vandaan komt. Ja, grappig om het iemand anders te horen voorlezen. Ja, ja? ja. ja leuk. Komt het wel over? Ja, zeker. Ja. Nou, ik, ik ben het heel erg met heel veel dingen eens van oom Samson hier. <laughs> dat en jij toch ook? Een, uh, ja, ja, ja. ja, het is natuurlijk wel een, uh, een dilemma over die afstand en die nabijheid. Want te veel afstand is ook niet goed. Nee. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat die traditie helemaal verdwenen is. Omdat mensen gek worden, werden van die afstandelijkheid en die vormelijkheid. En dat begrijp ik ook. Alleen um, zijn we hem te veel kwijtgeraakt, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En dat uh, geschiedenis, de, de, de, de, de, de afstand die je nodig hebt... om te kijken naar je eigen geschiedenis. En ja. ik, ik, maar ik, ik zat vandaag naar een hoorcollege te luisteren... Van, uh, van Maarten van Rossum over kapitalisme. Maar die zegt ook van, nou, als, wij, uh, als de geschiedenis ons iets leert... dan is het dat we niet van onze geschiedenis leren. Ja. Dat is van <laughs> mensen eigen. Nou, Hé, uh... hey, noblesse oblige. Adelstand betekent ook iets terugdoen voor de maatschappij... Mm -hmm. Zoiets. Ja, dat is wat noblesse oblige. Ja, ik, ik, zegt, ja. ja um, ik, ik, ik vind het. Ja, Misschien komt dat dan. Mijn vader was een uh, oude socialist. En die uh, voerde ons op met: van, Nou, je moet wel ook een stukje van je talent in dienst van de gemeenschap stellen. Ja, hetzelfde idee. Dat is hetzelfde idee. Ja, ja. ja. ik ben ook niet zo uh, van die adellijke opdracht hoor. Nee. Dat, uh, dat speelt nog zeker wel bij mensen. Maar ik denk niet dat dat voorbehouden is aan, uh, aan nee. adel. Nee, dat denk ik nee. ook niet. Niet meer nu, hè? Uh, Heeft het schrijven van deze roman je geholpen... in dat onderzoek naar je identiteit of en, en dat gedeelte wat adellijk aan je is? Ja, wel om zo wat ideeën te scherpen of zo. Ik, ik had niet uh, aan het einde, toen ik klaar was met schrijven... dacht ik niet, oh, nu weet ik het. Ik had misschien nog wel wat meer vragen dan toen ik begon. Maar ik had in ieder geval het gevoel dat ik, uh, dat ik, het, dat ik het naar me toe heb gehaald... Ja. Die geschiedenis. Ja. En, en hoe, hoe, hoe heeft je familie erop gereageerd? Hoe vonden ze je boek? Nou, um, tot nu toe heb ik alleen maar een positieve reacties gekregen. En ik denk dat de mensen die, die het erg vinden. of uh, die gaan er waarschijnlijk niks over zeggen. Nee, nee. Of bij de volgende familie die. die houden afstand. <laughs> ja, die houden <laughs> lekker afstand. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Hey, ga je door met schrijven? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben nu met wat gedichten bezig. omdat ik met mijn bundel. die um, Jo-Peters prijs won. Ja? En dan is de opdracht dat je ook nieuwe gedichten schrijft. Wat is dat voor prijs? Dat heb ik proberen uh, op te snorren... maar ik kon het niet vinden. Nee, daar staat niet zoveel over. Ja, Het is de Jo-Peters poëzieprijs. En dat is om de twee jaar. Um, een prijs voor mensen die één of twee dichtbundels hebben gepubliceerd. Ja. Ik vind... Oké, uh, uh, oké. Okay, okay. Maar ja. wie, wie, naar wie is dat genoemd dan? Uh. Jo, Peters. Ja, ja, begrijp ik, maar ik doe wie ja. was dat voor iemand. Nou, daar moet je me niet achterlopen. <laughs> nou, dat heel weet ik gezegd. Niet. Sorry. Ja, ik kon het ook niet vinden. Maar goed, hey, uh, uh, ik vind. Wacht even, ik weet niet of ik dat nu al. Ja, ik, ik, ik vind één gedicht wel heel erg mooi. Ja. Dat dan... ik moet er ook iets zelf voorlezen. En het is natuurlijk. Het is gewoon een titelgedicht. Ik vind het wel uh, heel erg mooi. Okay. Wil je ja. die lezen? Als Mozes had doorgevraagd. <laughs> Zal ik iets uitleggen even over Mozes en die Braamstruik? Of denk je ja, ja, dat iedereen. Dat ja, leg maar ben. even nog even uit. Ja. ja, voor mensen die niet zo Bijbelvast zijn. Uh, Mozes komt op een gegeven moment uh, God tegen uh, bij een brandende Braamstruik, of eigenlijk in die struik. En dan vraagt hij aan God: Wie ben je? En God zegt dan: Ik ben die ik ben. En dan vraagt Mozes dus niet door. En daar heeft hij volgens mij een, uh, was dat een kapitale fout. Uh, omdat het heel anders zou zijn gegaan als hij wel had doorgevraagd. En daar gaat dit gedicht over als Mozes had doorgevraagd. Moest ik mijn land verlaten, ik zou blijven. Stond mijn stad in brand, ik draaide om. Moest ik mijn kind offeren, ik weigerde. Zolang jij je niet laat kennen, houd ik benen op de grond. Armen om het kind. Mij scheep je bij geen bramenstruik af met ik ben die ik ben. Een kleine vlam, een donderstem. Mozes was iemand van zijn tijd. Dankbaar voor het leven, bang om door te vragen. En ook een man, die vragen niet zoveel. Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen. Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je straling te fel. Mozes was brandgloed gewend, ik TL. Kom maar op zou ik zeggen. Zeg ik nu, kom maar op. Als niet Mozes, maar ik bij Horeb had gestaan, ging het zo. Ik, wie ben je? Jij, ik ben die ik ben. Ik, ik ook. Jij, ja. Jij ook. Dan had ik je aangeraakt, en jij mij. Was de Bijbel geen boek, maar een omhelzing... Ja, ik vind het echt een heel erg uh, goed gedicht. Omdat het ook uh, precies uh, voor mij weergeeft wat ik mis in, in veel geloven. Mm -hmm. En in de Bijbel. En, uh... ja. Ja. ja, theologisch is er wel wat op aan te merken hoor. Want ik krijg dan ook wel boze e-mails van um, dominees die zeggen: ja, je, je, je interpreteert het veel te plat. Hè? Ik ben die ik ben, kan je op heel veel manieren interpreteren. Want ik ben die zal zijn. En, Um, nou, je kan natuurlijk ja, allemaal symbolische verhalen ja. koppelen aan dat antwoord. Maar eigenlijk gaat dit gedicht ook over mijn, mijn irritatie soms... in zes jaar godsdienstwetenschap. Dat je dacht, Jezus, het moet ook allemaal zo... Uh, Jezus, ja, <laughs> echt. Soms dacht ik Jezus. Ja. Waarom zo verschrikkelijk ingewikkeld als je uiteindelijk gewoon... Iets best wel simpels wil. Ja, dus dan kan je duizend interpretaties op loslaten, ja. maar soms moet je elkaar gewoon omhelzen ja. en dat is. Precies. Het. En dat, dat vind ik heb je heel goed verwoord in dat gedicht. Uh, ik zag jou uh, anderhalf week geleden had je een mooie avond georganiseerd in Melkweg Theater, uh, uh, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, de sla die nodigt maandelijks schrijvers uit om vijf kwartier over hun inspiratiebronnen te verhalen. Uh, of anderen uit te nodigen. En bij jou hield uh, schrijfster Esther Gerritsen een mooi verhaal. Job Cohen ook. En uh, Desanne, Sanne. Nee, Desanne De Sanne van Brederode. Van Brederode. Uh, die vond ik wat minder, dat verhaal, maar goed. Je nicht, Jet, zong ook weer mooi. En ik genoot heel erg van die Turkse theatermaker... die ik helemaal niet kende. Sadet in, uh, Sadet Kermisius. in Kermisius. nu zeg je het goed. Hè? Ja, <laughs> het was heel erg dat ik een fout maakte. Dat doe ik uh, nooit. Oké, okay. ja. ik, ik, ik, ik weet niet, ik wou het toch even laten horen... want het is wel heel erg leuk. Uh, jij kwam vooral eigenlijk alleen aan het begin uh, aan het woord. En uh, je had een mooi verhaal. Zal ik het laten? mm -hmm. okay. Ik heb een thema bedacht voor vanavond. Het thema is de kleine goedheid... Ik denk dat iedereen zo'n beetje zijn eigen thema heeft, dus iets waar je altijd weer op terugkomt... ...en waar je altijd weer uh, vragen over blijft hebben en over blijft nadenken. En voor mij is dat eigenlijk goedheid en dat klinkt misschien een beetje heilig. Um, ja, dat is het misschien ook wel gewoon. <laughs> Ik vind het zo bijzonder dat je elkaar zo verschrikkelijk veel aan kunt doen als mens. In principe ben je in staat om elkaar te doden, te verwonden, te kwetsen... En dat we eigenlijk uh, dat ook heel vaak niet doen. En dat we zo verschrikkelijk vaak aardig zijn voor elkaar. En lief en elkaar helpen. En dat is iets wat mij uh, uh, uh, bezighoudt. Um, ik heb niet echt een, uh, een begin. Naar mijn idee heb ik hier, uh, hier altijd mee bezig geweest. Maar ik denk dat een verhaal altijd een goed begin moet hebben. Dus ik heb nu een begin bedacht. Dus dit houdt mij bezig sinds uh, 2000. Um, ja. Toen ging ik naar Egypte. Ik ging naar Egypte op vakantie en ik, uh, ik was helemaal, helemaal onvoorbereid. Um, ik kwam via Israël met allemaal verkeerde stempels in mijn paspoort en ik had, uh, mijn pinpas deed het niet meer. Ik had een hele grote backpack, ik was gestrand in Luxor. En uh, ik kon natuurlijk niet bellen, er waren toen nog geen mobiele telefoons, zo oud ben ik al. En, um, dus ik stond in Luxor met die enorme backpack en ik kon eigenlijk nergens heen. En ik moest uh, terug naar uh, Israël, want daar ging mijn vlug naar huis. En toen um, liep ik een bank in, want ik dacht, ja, nou ja, ik heb geld nodig, dus ik ga naar de bank. En ik liep die bank in en toen um, uh, kwam ik met die tas, stond ik voor een uh, bankbediende. En ik zei, ja, ik, ik heb geen geld. Toen <lacht> zei die, ja. <lacht> ik zeg, ja, ik moet, uh, ik moet naar huis, want ik, uh, ik ben hier alleen, ik heb niks. En toen was hij best lang stil. En hij keek me aan. Ik weet niet precies wat er gebeurde in zijn hoofd. maar met een soort hele stoïcijnse blik. pakte hij zo 100 Egyptian Pound uit zijn kas en die gaf die aan mij. En toen ging ik weg. Het was genoeg voor de bus naar huis, genoeg voor eten s'avonds en uh, nog een biertje in een uh, lat. Ja. Uh, ik heb die man uh, geprobeerd op te sporen via de ambassade. en uh, dat is allemaal niet gelukt. En iedereen zei: ja, voor 100 Egyptian Pound gaan we, gaan we geen uh, opsporing verzocht uh, inzetten. Maar die man is heel erg in mijn hoofd blijven hangen en ik, ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft, of zo'n moment heeft Ik denk, wat zou er nou door zijn hoofd zijn gegaan? Het, het was, hij, hij haalde dat uit de kast, dat kon echt niet. Iedereen zag dat hij dat deed. Het zou kunnen dat hij daardoor in de problemen kwam. Hij heeft het nooit teruggekregen. Ik denk ook niet dat hij daarvan uitging. Zo'n stinkende backpacker op slippers die uh, geld kwam halen. Um, dus ik dacht, dat moet goedheid zijn. En uh, dat vond ik mooi. En dat zit in veel theatervoorstellingen die ik maak. Uh, is dat altijd een thema gebleven? Van wat is goedheid, wat is idealisme? Ik, uh, ik las toen een boek. En um, ik denk dat iedereen dat moet lezen. Eigenlijk moet ik hier reclame maken voor mijn eigen boek. <lacht> ik weet niet of iemand het bij zich heeft. Maar uh, dat kan je ook lezen, maar dit is echt heel goed. En um, dat heet Leven en Lot van Vasilie Grossman. En ik wil een klein stukje uh, voorlezen daaruit. Het, het gaat eigenlijk over de uh, Tweede Wereldoorlog. In uh, Rusland, dus aan het uh, front. En dat is natuurlijk allemaal vreselijk. Uh, het gaat over mannen in concentratiekampen aan beide kanten. Heel veel ellende en dood. En er staat ineens een heel hoofdstuk over goedheid in. En dat raakte mij heel erg. Zeker in de context van uh, waar dit boek zich afspeelt. En ik ga maar een klein stukje voorlezen, maar er, je moet, ik vind echt dat iedereen dit moet lezen. Eigenlijk. Ja, naast het goede, dat groots en dreigend is, bestaat de alledaagse menselijke goedheid. De goedheid van een oude vrouw die krijgsgevangenen een stuk brood brengt. De goedheid van een soldaat die een gewone vijand uit zijn veldfles laat drinken. De goedheid van de jeugd die medelijden toont met de ouderdom. De goedheid van een boer die een oude jood op zijn hooizolder verstopt. De goedheid van bewakers die hun eigen vrijheid riskeren om brieven van krijgsgevangenen en gewone gevangenen door te geven. Niet aan hun gelijkgezinde kameraden, maar aan hun moeders en vrouwen. Die persoonlijke goedheid van de ene mens tegenover de andere is een goedheid zonder getuige, onbeduidend en gedachteloos. We zouden het zinloze goedheid kunnen noemen. Een goedheid los van het goede in religieuze of maatschappelijke zin. Als we erover nadenken zien we in dat die zinloze, persoonlijke, toevallige goedheid eeuwig is. Ze strekt zich uit tot alles wat leeft. Zelfs tot een muis of tot een takje dat een plotseling stilhoudende voorbijganger terugbuigt. Zodat het weer moeiteloos en prettig aan de stam vast kan groeien. Ik ook wel heel mooi, dat takje. Dat... Mm -hmm. ja. Oh. Ja. Nou, we zijn er weer. Ja. Ja, ja, vervelend misschien om jezelf zo terug te laarsen, Maar het was een hele mooie avond. En uh, ik vond het ook een heel mooi thema, hè, de kleine goedheid. Ja, ja. Ah, nou ja, eh. Uh, Wacht, uh, jij gaat morgen repeteren? Nee, je gaat uh, nog niet repeteren. Morgen schrijven, vooral. zijn nu uh, heel erg in. Uh, ik ben nu echt aan het schrijven, die voorstelling. Precies. Ja, uh, nog zo'n week of twee en dan gaan we echt de vloer op. En, dat vond ik wel heel leuk, dat wist ik helemaal niet. Jij begint uh, in 2013 bij het Rot Theater als regisseur. Ja, als ja, maker. Ja. Als maker? Ja, ook nog. Met die, die, dat derde deel van het Drieluik is een co-productie nu van Frascati en Ro. Dat wordt eigenlijk mijn overgangsproject. Ja, bijzonder. Ja. Dus uh, je gaat dus die kant op. Dus, maar je gaat zelf ook nog wel op het toneel staan. Nou, je bent natuurlijk niet echt uh, een actrice, want je bent, je bent ook jezelf. Hè? Ja. Je, ja. Maar je hebt het wel geschreven, je vergroot het wel wat uit. Ja. Maar ik je bent zit... een beetje een personage. Ja. ja, dat wordt een zoektocht, want dat is in principe zo voor vier jaar. En uh, ik ben heel erg nu aan het nadenken van wat, wat wil ik precies ontwikkelen in die vier jaar. En waar wil ik eigenlijk vanaf 2013 over vier jaar staan. Dus dat, uh, daar ben ik nog naar op zoek. Maar je, ben, je hebt wel gekozen van... ik wil dat ook in het theater uitzoeken. Ook. Maar ook. dat wordt, uh, ik denk, 50-50 theater en schrijven. Ik heb ook een plan voor een nieuw boek. En er komen dus wat gedichten aan. Dus, um... En die columns gaan door. En de columns en gaan, gaan door. dus nu ook klinken bij ons in de nacht Ja, misschien? precies. <laughs> Moet je even vragen aan Trouw of het mag? Ja, ja. En... Uh, dus dat, ja, dat, ik moet dat gewoon goed gaan indelen. Ja. Nou, hey, lieve Marjolein, hartstikke fijn dat je hier hebt willen komen. Ik blijf je Dankjewel. trouw volgen. Ik ga straks bij naar Boutersen kijken. Of Bouta heet, heet de voorstelling. Ja. En straks nou, we, we horen hoe het bij Gary Davis was. De laatste plaat. En dan, uh, dan is het, uh, al het uurtje alweer rond. Ja, jij mag kiezen. Wil je iets uh, vrolijks of iets een beetje droevigs om ja. mij te eindigen. een beetje, ja, want we zijn zo opgewekt geweest. Kan we zijn wel heel opgewekt geweest. Ja, we he? kunnen jo Johnny we Cash wel, wel ja, kunnen we hebben? verdragen. We Oké, okay. heel mooi nummer. Okay. Hey, dank je dat je er was. Ja, jij ook bedankt. Well, you're my friend And can you see Many times we've been out drinking Many times we shared our thoughts But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got? Well, you know I have a love, a love for everyone I know. And you know I have a drive to live I won't let go. But well, can you see its opposition comes rising up sometimes? That it's dreadful. And position comes blacking in my mind.